Ja, aan hier op Festival, A dream come true, heb je gezegd tijdens je concert. Ja, is het wel echt. Ik volg het al jaren en, en ik heb eigenlijk altijd wel... Toen ik jong was, had ik nooit geld om een kaartje voor te kopen. En ik wilde altijd gaan. En... Um, toen ik begin het jaar hoorde van dat ik hier mocht spelen en in zo'n mooie tent, uh, ja dat was wel echt waanzinnig. En het stond helemaal vol. en Vaak als je opent, ben je toch een beetje zenuwachtig van nou, staan er wel mensen, weet je wel. en Dat, uh, dat was, dus ja, heel fijn. Tot 15.000 uh, Nederlanders zouden hier zijn en ongeveer 1700-tal uh, Belgen. Uh, heb je dat gevoeld uh, in de tent? Het viel me eigenlijk wel mee. Ik had het erger verwacht of eigenlijk groter verwacht dat er meer Nederlanders en Belgen zouden zijn. Maar ik zag een heel gemixt uh, publiek. Ik kan meestal tegenwoordig gewoon een beetje zien waar wie vandaan komt. En ook aan hoe ze meezingen en doen, weet je. Dus uh, ja, dat vond ik eigenlijk wel tof. Hoe verklaar je dat succes van Sigurd bij, bij Nederlanders? Je bent hier zelf sinds gisteren. Ja, ik denk omdat het gewoon een hele relaxe sfeer is. En het, het is natuurlijk gewoon een week lang. Dus ik denk dat mensen echt dan een soort van vakantie ook meteen houden. In Nederland is ons langste festival volgens mij drie dagen, als ik het goed heb. Maar echt dat je echt op vakantie gaat, zo'n gevoel, weet je, dat, dat hebben wij natuurlijk niet echt. Dus ik denk dat dat, dat een reden is. En de line-up is gewoon zo divers, weet je, dat gewoon veel mensen hier toch naartoe komen, denk ik, om... Gewoon hun favoriete exen zien die misschien niet naar Nederland komen ofzo. Kijken we naar jouw carrière. Het gaat uh, snel hè. Uh, Home, uh, vorig jaar een, een grote hit. Dit voorjaar ook Hungary. Uh, top 5 uh, gehaald in, in, in België. Ik heb het mij zelfs laten vertellen dat Home iets groter uh, qua hit was in, in, in België zelf dan, dan in Nederland zelf. Ja, eigenlijk. En, en, en, het grappige is dat zeg maar... ...het ja, daar heel lang op één bleef staan. En, en in Nederland heeft het ja, ook wel echt heel goed gedaan. Maar ja, weet je... ...je ziet gewoon als ik op een festival daar dat liedje inzet... ...wat er dan gebeurt. En dat is natuurlijk dat is wel echt vrij extreem. Ja. Home heeft natuurlijk een extra geladenheid gekregen in Nederland... Uh, uh, ...wege denk ik van de Emma's. Hoe is dan dat dan dat dat nummer gekozen wordt... ...om die rouw uh, te verwerken voor een stuk? Ja, dat is een beetje gek wel, als ik eerlijk ben. Want je schrijft zo'n liedje als een persoonlijke song. En... Um, ik had sowieso helemaal nooit verwacht dat het een hit zou worden. Omdat uh, het is best een lang liedje eigenlijk. En het... Aan het begin uh, zei iedereen... Nou, dat is helemaal niet echt geschikt voor radio. Ofzo. Ik dacht, nou prima, weet je wel. Maar er kwam, het kwam één keer op de radio in Nederland. Toen kwam er zoveel respons open af. Dat mensen echt zeiden, van, nou, dat hebben we bijna nooit meegemaakt. Um, en dan groeit het dus op mensen. En het werd bijna een soort nationaal ding. En dan, we hadden eerst het WK. En daar werd het een beetje het liedje van. En... Um, en toen daarna dus de Emma 17. En, uh, dat is natuurlijk een beetje gek dat het liedje ineens soort van uit je handen wordt getrokken. En ineens van de mensen is, weet je wel. Dat het niet meer echt van jou is. Maar het is wel heel mooi dat mensen steun vinden. Zowel positief als negatief uit de muziek. En dat, ja, dat is wel iets wat me heel erg duidelijk is geworden. Ja. Je moeder is zelf kunstenares. En uh, schrijft ook uh, boeken uh, over spiritualiteit. Um, wat heeft zij mij aan jou meegegeven? En, en wat zit er zelf in, in jouw artistieke loopbaan aan de spiritualiteit in? Ja, ik ben vrij nuchter zelf. Ja, mijn ouders hebben eigenlijk altijd wel heel erg gestimuleerd... dat ik echt moest doen wat ik wilde doen. En ik ben nu een beetje onlangs met de muziek. Ik denk dat het ook een stukje spiritualiteit wel is, muziek maken. Op die manier echt de connectie maken op het podium, met je publiek, met je band. Ik sluit mezelf echt op. En dan ga ik gewoon wekenlang liedjes schrijven... ergens waar niemand me kan vinden. En ja... Dan, dan kom ik ook wel echt altijd tot een soort... Het is niet heel concreet dat ik mediteer of, of yoga doe of wat dan ook. Maar het is mijn vorm van bij mezelf komen en uh, ja, even alles vergeten. Vergeleken worden met een artiest als Ben Howard, hoe is dat? Uh, ja, hele grote eer. Ja, ik weet niet. Ja, weet je, ik boel, Het is nog steeds allemaal nieuw voor mij dit, weet je. Uh, ook die grote podia. Ik sta nog steeds... Vandaag ook, dan ben ik best wel zenuwachtig en dan kom ik het podium op. En dan, dan schrik ik eigenlijk bijna hoeveel mensen er staan. Maar dat... Weet je, twee jaar geleden stond ik gewoon nog in een huiskamertje te spelen. Bij mensen thuis. En was het heel tof als die huiskamer vol zat. En dat gebeurde ook niet altijd. Ja, dus hoe snel dat kan gaan is waanzinnig. En ik, ik probeer gewoon vooral heel erg trouw te blijven aan de muziek. En daaromheen geen rare dingen te doen. En gewoon mooie liedjes te maken. En dat is, dat is het allerbelangrijkste. Over uh, grote podia gesproken. 21 december. Ziggo Dome is uitverkocht. Dan denk ik bij mezelf van... Wow, zo'n gratis zaal. Uh, 18.000 man kan daar als ik me niet vergis. Voor eigenlijk een artiest die voornamelijk intimistische uh, singer-songwriter is. Hoe ga je die, die kleine sfeer in zo'n supergrote zaal uh, ombuigen? Nou, het grappige is eigenlijk dat ik op een gegeven moment een aantal concerten had gezien daar. En uh, onder andere ook onlangs ben ik naar uh, Paul Simon en Sting geweest. Wat natuurlijk ook heel erg bestaat uit uh, klein liedjes. En dat kan wel. Alleen, je moet er gewoon eigenlijk die ziggardom helemaal even omtoveren tot een huiskamer, maar. Ik wilde het gewoon heel graag ook een keer doen. Want ik dacht van, nou weet je, dat lijkt me heel tof. En dat is iets wat ik van nature nooit zou doen, omdat ik dan bang ben. Omdat ik denk, het is veel te groot en ik kan de mensen niet zien. En... Maar het is juist een uitdaging om daar iets heel tofs van te maken. En juist naar de mensen toe te gaan en ze echt te betrekken erbij. Dus daar ga ik alles aan doen. Uh, James Taylor, uh, Paul McCartney en Neil Young zijn uh, inspiratiebronnen voor jou. Wat haal je van hen als inspiratie vooral? Nou, ik denk het belangrijkste eigenlijk, en dat is ook hoe de plaats is opgenomen: dat een liedje gewoon ontstaat met een gitaar en zang. En zo is, ik heb ook echt alles zo live ingespeeld met een microfoon voor me en dan tegelijk gitaar gespeeld en gezongen. En ik denk dat dat, dat idee, dat concept van, dat het echt daaruit komt. Heel veel muziek tegenwoordig is heel erg overgeproduceerd vanuit beats en um, elektronisch. En ik ben echt heel erg voorstander van gitaartje op schoot, liedjes liedje schrijven en dan uiteindelijk uitwerken. Dus ik denk dat ja, dat heb ik echt wel van hun geleerd. Je bent van Amsterdam, hoe zou je de Amsterdamse muziek zien beschrijven en jouw plaats daarin? Die, ja, we hebben niet echt een extreme muziekscene hoor, in Amsterdam. Het is. Um, nee, dus. We hebben, ik heb een, er zijn een aantal bandjes die het wel goed doen, denk ik. En, en, maar de meeste komen eigenlijk niet uit Amsterdam. Ik zou bijna niks kunnen bedenken eigenlijk qua artiesten die. Um, ja, misschien Jet Rebel, ik weet niet of je die kent. Um, die komt volgens mij uit Amsterdam. Um, we hebben niet echt... Zoals bijvoorbeeld... Dat merk in België wel als ik daar ben. Dat er heel veel kleine clubjes zijn... Waar je kan spelen. Waar ook echt geluisterd wordt naar, naar singer-songwriter-muziek en zo. En dat mist nog wel een beetje in Nederland. Ja toekomend op 21 december al een idee hoe dat je het gaat aanpakken. Hoe we het gaan doen. Nou, Ik, ik, ik, ik je kan natuurlijk gaan voor alle toeters en bellen, weet je, Vuur, uh, vuurwerk, kanonnen bellen. En ik ga juist voor, denk ik, heel erg Less is more. En, uh, een intieme sound, uh, en gevoel daar neerzetten. En daarna een nieuwe plaat? Ja, dat is wel echt. Ik zie dat wel echt als een afsluiting voor uh, de plaat in ieder geval in Nederland. De laatste singles daar nu een beetje van uitgekomen in Nederland. En, Um, ja, weet je, daarna wil ik ook gewoon weer lekker schrijven. Hè? Maar in het buitenland heb ik wel best veel dingen staan volgend jaar. Dus ik blijf wel spelen. Maar daarnaast ook gewoon mijn album opnemen. En eind volgend jaar moet er iets uitkomen. Ja. Oké, okay, dankjewel Dota. Heel veel succes met je internationaal verhaal dat je schrijft. En met jouw uh, uh, concert op 21 december. Dus Ziggo Dome, out tot nog eens. Ja, leuk. Kom je kijken? Ik ga mijn best doen. <laughs> Is goed, oké. Okay.